In Noord-Italië hebben reddingswerkers na de aardbeving een vrouw van 65 onder het leven, levend onder het puin vandaan gehaald. Ze werd niet bedolven ontbrokstukken omdat ze onder een meubelstuk terecht was gekomen. Het duurde 12 uur voordat ze kon worden gered. Bij de beving vielen gisteren tenminste 16 doden en raakten 350 mensen gewond. Eén persoon wordt nog vermist. Het weer wolkenvelden, maar ook zonnige periode met een kleine kans op een bui. Midden temperatuur uiteenloopt van 15 graden op de wadden tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan ze op de A1 richting Amsterdam bij de afleid Buntschoten, 3 kilometer. A8 naar Amsterdam, ook 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. Het langere op de A9 richting Amstelveen, tussen beverwijk oosten knooppunt op 8 kilometer. A12 Arnhem in richting Utrecht, bij Maarsbergen, 2. A16 richting Rotterdam bij Randweg-Dordrecht, 2 kilometer. En verderop 3 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. Op de A20 richting Gouda, voorknopen ter Brechtseplein 4 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekijk aan de IJssel staat 3 kilometer. A27 Almere naar Utrecht, bij Utrecht Noord 2. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Rijnsweerd en Afrit den Dolder 4. En richting Utrecht, staat tussen Amersfoort, vat en Leuze-Zuid 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat en dat ik hier niet kan, en dat ik hier niet de mis hijos y niet hijos de tus ik hier niet kan, en en dat ik hier niet kan, en dat ik mi dat ik hier niet kan, en dat ik hier en dat ik hier niet kan, en dat dat niet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 ZANG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 set set set set set set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 the same